9 uur. Door al negens met het NOS-journaal. Amerika wil dat Nederland militairen gaat leveren voor de nieuwe missie in Syrië. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra tegen de Volkskrant. Volgens hem is Nederlandse steun nodig om te voorkomen dat IS zich hergroepeert of opduikt in Irak. Eigenlijk wilde president Trump vorig jaar alle Amerikaanse militairen uit Syrië terugtrekken. Onder meer Nederland was daar kritisch over. Waarna werd besloten tot een vermindering van de Amerikaanse troepen. Na die scherpe kritiek is het volgens Hoekstra tijd dat Nederland de handen uit de mouwen steekt en bijdraagt aan wat nodig is in Syrië. De regering van Australië wil weten wat er is gebeurd met een Australische student in Noord-Korea. De 29-jarige Alex Sigley heeft sinds dinsdagochtend geen contact meer met zijn familie en vrienden gehad. Dat is voor zijn doen ongewoon lang. En ze zijn daarom bang dat hij is opgepakt. In Noord-Koreaanse media is er niets over de zaak te vinden. Sigli studeert literatuur aan de universiteit in Pyongyang... runt een reisbureau in de hoofdstad en spreekt vloeiend Koreaans. In eerdere interviews zei hij dat hij de negatieve vooroordelen... over het land wil wegnemen en dat hij zich er veilig voelt. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft opnieuw een probleem gevonden... met de Boeing 737 Max vliegtuigen. Het zou weer om een computerfout gaan... Daardoor is het mogelijk dat de toestellen nog langer niet mogen vliegen. Ze staan sinds maart aan de grond... nadat twee toestellen waren neergestort in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Nederlandse huishoudens produceerden vorig jaar samen 8,5 miljard kilo afval. Dat is bijna 500 kilogram per inwoner. Ongeveer net zoveel als in de jaren ervoor, meldt het CBS. Wel wordt afval steeds vaker gescheiden. De hoeveelheid oud-papier en karton liep wel terug omdat er steeds meer digitaal wordt verstuurd. Het weer. Aan de kust kan het nog lang bewolkt blijven. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. Morgen is het overal zonnig, kan het wat warmer worden. En in het weekend zijn er weer tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schimpeltunnel, 17 kilometer door opruimwerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht, daar is de vertraging meer dan een uur. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knoop 4 kilometer, vertraging daar bijna een kwartier.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 Beautiful, but misunderstood.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 todo la Te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana a Venezuela, hey. baby, te lleva donde quiera, hey. todos lo hacemos a tu manier. Yeah. De Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana a Venezuela, hey. baby, te lleva donde quiera, hey. todos los hem a tu manera. Cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco, a ti te pone loca Vasídalo, vacídalo Vasilalo Que llego yo, que llego yo sos es una princesa, bien mala atraviesa Con esa hermosura de pieza, date la vuelta yeah. Suelta el pelo con date la vuelta mami.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 www.zfmzandvoort.nl I'm afraid of all I am My mind.